4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems. Klaas duidt onder in dat parlementaire bedrijf... en het politieke panel bekijkt de gevolgen voor de coalitie... van de Brusselse bezuinigings van 6 miljard, liever 7. Nu eerst het NWS-journaal met Raymond Serré. Het is volstrekte onzin dat de bezuinigingen op het gevangeniswezen minder opleveren dan de beoogde 340 miljoen euro. Dat zegt staatssecretaris Steven in reactie op een noodkreet van burgemeesters van heer Hugo Waard, Preda en Berkeland.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 Volgens WNL reageert Van Rij op de commotie die is ontstaan. Hij gaat vooral in op de rol van het OM en de media. Ook geeft hij zijn mening over het rumoer binnen de VVD... over deze affaire, al dus WNL. Van Rij, die wethouder in Roermond was en Eerste Kamerlid... legde in oktober 2012 zijn politieke functies neer... in verband met een strafrechtelijk onderzoek tegen hem. En sindsdien heeft hij zelf weinig over de zaak gezegd. De Rijksuniversiteit Groningen heeft per direct... een hoogleraar criminologie op een non-actief gezet.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 voorlopig op non-actief te stellen als uh, hoogleraar. Er komt nu eerst een onderzoek naar Van Kalster... samen met de Universiteit Leiden, waar hij eerder werkte. In Groningen is een meisje van 12 om het leven gekomen... toen ze door een lijnbus werd aangereden. Ze zag de bus over het hoofd toen ze op de fiets een straat wilde oversteken. De chauffeur kon haar niet meer ontwijken. Het meisjouw Tolbert is naar een ziekenhuis gebracht waar ze aan haar verwonding is bezweken. Voor de buschauffeur en de passagiers is slachtofferhulp ingeschakeld. Regionale media melden dat buurtbewoners al maanden klagen over de onveilige verkeerssituatie in hun straat. Voor bijna 70% van alle oldtimers in Nederland moet vanaf volgend jaar wegenbelasting worden betaald. Dat heeft voertuigorganisatie VWE berekend. Vanaf 2014 vallen auto's tussen de 26 en 40 jaar oud onder de wegenbelasting. Tot nu toe waren ze daarvan vrijgesteld. Vooral bezitters van een oudere Mercedes gaan wegenbelasting betalen, zegt de VWE. De auto's die nu die belasting moeten gaan betalen, zijn vooral, vooral Mercedes'. Vooral oudere Mercedes'. En dat is niet onverwacht, want die auto's zijn de laatste jaren ook massaal geïmporteerd naar Nederland. om juist om, eh, te, voor dagelijks gebruik. Uh, en daarbij te genieten van de belastingvrijstelling. 30% van alle oldtimers in Nederland is 40 jaar of ouder. En die auto's blijven vrijgesteld vanwege belasting. En dan het weer, af en toe zon. Plaatselijk kan er een bui vallen. Het wordt 15 graden langs de westkust tot 18 graden in het oosten van het land. Morgen kan in Limburg nog wat regen vallen, maar verder schijnt de zon af en toe en dan wordt het 17 tot 22 graden. In het weekend is de regenkans klein, maar dan wordt het met 14 tot 17 graden wel wat koeler. Verkeersinformatie krijgt u van Jolanda van der Velden. Een normaal begin van de avondspits met 65 kilometer file. Veel vertraging bij Amsterdam na een aanrijding. U begint met de dagelijkse file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij de Alfred Bunschoten 5 kilometer, maar daar is ook een aanrijding geweest. Dan de A10, dat is zo'n beetje de ring, zuid, richting, ring oost richting Zaanstad. Vanaf knopen de Nieuwe Meer tot aan de, Zeeburg, de Zeeburgertunnel 12 kilometer. Bij de tunnel is de rechte reishok dicht, heeft te maken met een vrachtwagen die tegen een putdeksel is gereden. Daarbij is brandstof gemorst en dat moet nu schoongemaakt worden. Verkeer op weg naar Zaanstad kan het beste omrijden via de westkant van Amsterdam, de route via de Koentunnel. Ook een aanrijding op de A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Knopen Kleinpolderplein en Delft-Zuid, 5 kilometer, zijn er twee reishokken dicht. Vanwege Duitse feestdag mogen vrachtwagens Duitsland niet binnen. Aan de Duitse kant zijn de parkeerplaatsen al vol. Dat geeft nu wat stagnatie op de A67 Eindhoven richting Duisburg. Tussen Velden en de Duitse grens staat 3 kilometer. Na de ster gaat de villa verder. Blijf luisteren. Holland Festival. Met het marathonconcert Nine Rivers van James Dillon. Uitgevoerd door Asko Schönberg, Slagwerk Den Haag...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 Het is radio 1. Villa VPRO. Gerrit Jochems. Goedemiddag, welkom terug bij Villa VPRO. Zometeen ons politieke panel, maar nu is dit: Politiek, Politiek, Politiek. politiek. Niet, het parlement, niets. het spel en de knikkers. Politiek, politiek. Aflevering 16: over 16 kilometer Haagse wandelgangen. Dus ik zeg niets. Ik nee, kijk niet, dus ik zie. Je loopt hier van de nieuwbouw, het vergaderblok, een gebouw in. uit de 19e eeuw. En aangezien binnen alles nog exact is zoals het gebouwd is in 1870. Ja, stappen dus nu echt letterlijk over de drempel van de 20e eeuw naar de 19e eeuw. En dat is natuurlijk fascinerend. in zo'n complex, in zo'n bedrijf te kunnen werken. Meneer de Bruyne, u bent nu al zo'n 30 jaar voorlichter voor de SGP. Wie zit hier eigenlijk? Nou, we zijn hier in het gebouw, Justitie, vroeger zat hier het ministerie van Justitie. Er zitten volgens mij op dit moment vijf verschillende fracties. Dus dit is, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen een soort uh, artis. Waar nogal vogels van diverse pluimage zitten met allemaal heel verschillende uh, achtergronden en verschillende uitstraling die die partijen hebben. En eigenlijk is de route die we nu lopen, is zo'n, ja, 16 kilometer lang. Tenminste, dat kan die zijn. Ja, dat kan die zijn als je alle gangen doorloopt, alle hoeken en gaten bezoekt dan, uh, en daar doorheen loopt... en dan zou je bij elkaar opgeteld aan zo'n 16 kilometer komen. En dat is, ja, wat ik al zei, een ontzettend bijzonder groot complex. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Als je kijkt naar de indeling van waar de partijen nou zitten hier in uh, de Tweede Kamer... is daar op een bepaalde manier over nagedacht? Hier zit het CDA, daar zit de VVD. Er is een grove indeling gemaakt toen de... Het nieuwe complex is betrokken midden de jaren tachtig dat bijvoorbeeld in dit gebouw het CDA zou zitten. En de Partij van de Arbeid, een andere grote partij, die zit in een ander gebouwdeel en de VVD zit weer in een andere hoek. Hè. Dat waren toen de grote partijen. Dus die hebben wel hun eigen stek zo'n beetje. Maar al die andere fracties, met name de kleine en de middelgrote partijen, die worden vaak gebruikt om de gaten te vullen na de verkiezingen die de kiezer hebben geslagen. Dus het CDA had ooit 54 Kamerleden. Dus die hadden dit hele gebouw. Maar ja, we weten wat er met het CDA is gebeurd. Dus successievelijk zijn daar heel veel andere partijen bijgekomen. En nu lopen we hier een trapje op. Dat is ook wel weer heel leuk. Nu loop je vanuit dit gebouw, wat is neergezet in 1870... naar een gebouw wat dateert uit 1910. En nu kom je in een wat moderner gebouw, wat ooit een hotel is geweest... Hotel? Is, ja, een hotel? Ja, een hotel. Je loopt nu hier nu langs, de, langs de kamers uh, waar mensen werken van uh, wat vroeger de stenografische dienst werd genoemd. Maar die mensen die alles opschrijven wat er in de Tweede Kamer wordt gezegd en dan vervolgens in die boeken terecht komt. En wij lopen nu in de richting van de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer. En dit gedeelte van de Kamer is, even kijken, ja eigenlijk al gebouwd eind van de 18e eeuw toen... Dit nog een paleis was waar de Oranjes woonden, de stadhouders van Oranje. Overigens is ook de Tweede Kamer weer verbonden via allerlei deuren en gangen met onder andere de Eerste Kamer, met het ministerie van Algemene Zaken. Je kunt in theorie en in praktijk, kun je zelfs vanuit dit gebouw ongezien, zo naar het torentje van de minister-president. Alleen dan moet je wel de weg weten. En je moet natuurlijk ook even de goede sleutels hebben. En dat zal best nog een lastige zijn. Want ik heb me laten vertellen door de beheerder... dat er ongeveer 19.000 sleutels in dit gebouw in gebruik zijn. Eigenlijk is dit alles met elkaar ook verbonden. Hè? Het hele complex, 16 kilometer. 16 kilometer is voor heel veel mensen een prachtige wandeling. Kan het zomaar? Als ik morgen denk van nou, ik wil die 16 kilometer eigenlijk wel lopen hier in Den Haag. Nee, dat kan niet. Je loopt hier natuurlijk toch door... Gebouwen waar bekende mensen werken. Moet goed beveiligd worden. Bovendien, als iedere Nederlander hier zo vrij rond zou kunnen lopen. zou het zijn werken niet eens meer toekomen, denk ik zo ongeveer. De tijd dat je zomaar in en uit kon lopen. is eigenlijk, denk ik, definitief voorbij. Dat was een bijdrage van Klaas Den Tek. Het vragenuur met vandaag. Tom-Jan als NRC Handelsblad, Dominique van der heide NOS... en Emiel Roemer, fractieleider van de SP in de Tweede Kamer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Uh, Klaas en Tech die beschrijft uh, een labyrint van 16 kilometer gang... hier in dit complex. Ik heb hier zelf in de jaren 70 stage gelopen bij Den Haag vandaag. En ik had daar... Het was een hele lange stage... en ik heb nooit echt de weg gevonden. Maar ik ben daar niet zo handig in. Dominique, hoe lang heb jij erover gedaan om hier alles te kunnen vinden? Jeetje... Dat is, goed, dat is inderdaad een goede... Nou, dat niet dat duurt echt wel heel, heel wat... Soms ja. ontdek je inderdaad nog een raar uh, gangetje of... Uh, ja, met een skelet in een uh, kast. Uh, ja, <laughs> een helemaal een skelet of een slang in een kuil ergens. Of, ja. Uh, ja. En een roemer ook lang moeten zoeken? Nou kijk, op, op, uh, je, je hebt op een gegeven moment je eigen vleugel en daar ken je het wel een beetje. En de, de, de gangen naar de belangrijkste ruimtes waar je vaak moet zijn, uh, dat ken je ook Geen wel heel, heel erg snel. De inmiddels natuurlijk ook heel Bijvoorbeeld, goed. maar als je inderdaad in, voor het eerst naar, naar een collega aan de andere kant moet, dan is van waar, waar zit die en waar zit die, of waar ja. zit de griffje. Je bent wel een paar maanden bezig voordat je een beetje weet waar iedereen ja, zit. Tom Jan jij, jij hebt natuurlijk lang in Amerika gezeten toen je hier weer in Den Haag kwam. Dat was natuurlijk... Ik, ik leer het nooit. Ik raak je permanent weg uit. Ja. Ik ben zo iemand die eigenlijk een tom-tom voor voetgangers nodig heeft. Die is er niet. Ja, misschien wel, weet ik eigenlijk niet. Die ik komt ik er. laat hem gewoon altijd leiden de anderen. Gat in de markt. Ik blijf gelijk bij jou, Tom-Jan. Want jij wou het toch nog even heel graag over Jan Pronk hebben. Jan Pronk, 50 jaar lid van de Partij van de Arbeid. Hij was de Partij van de Arbeid. Dat vond hij waarschijnlijk in ieder geval zelf. Ja. Uh, hij heeft opgezegd, want de partij heeft letterlijk gedaan... Wat Wim, waar Wim Kok de partij ooit op, tot opgeroepen had het afschudden van de ideologische veren. Dat hebben ze iets te letterlijk gedaan. En dan ging het hem met name om het afwijken van de 0,7% van de begroting... besteden aan ontwikkelingssamenwerking... en uh, het uh, strafbaar stellen van illegaliteit. Dat was voor hem de druppel. Ja. Waarom wou je het daar nog even over hebben? Nou, ik, denk, ik denk dat Jan Pronk echt een authentiek PvdA aangeleid is. Dus ik denk dat het hier en de reacties van de, van de beroepspolitici... Uh, onderschat is weergegeven. Dus hier was er een beetje de schampere reactie van... nou, die uh, oude baas, dat weten we nou wel goed dat die weg is, zeiden sommigen. En ik denk dat in de achterban van de Partij van Arbeid... en ook in het electoraat van de Partij van Arbeid... dit een gevoelige klap is. Ja, uh... Dominique, uh, aan de ene kant kan je zeggen wat een hoe een, een krant kopte dollig stoot in de rug van Samson, leider van de Partij van de Arbeid. Maar je leest bijvoorbeeld vandaag alweer analyses. Ja, maar die leden, dat was maar een klein clubje die echt achter pronk stond. Overigens zijn de PvdA-kiezers veel minder links dan de leden. Het valt reuze mee. En overigens de leiding die hult zich ook in dit soort betogen. Ja, wat, wat het moeilijke vind ik altijd aan dit soort, <tus> uh, dit soort acties van de prominenten van partijen. We hebben natuurlijk ook bij het CDA gezien dat ze een soort moreel gelijk uh, opeisen. Hè? Hm. Terwijl Jan Pronk weet natuurlijk als de beste... dat we hier leven in een democratie... waarin heel veel compromissen gesloten moeten worden. En ja. waarin dingen, ja... misschien de verkeerde dingen tegen elkaar worden uitgehaald. Dat is, een, dat is de politieke discussie natuurlijk. Maar in principe niet. Maar ja, je zal toch uh, ergens, ergens moeten, moeten inleveren. En Jan Pronk was nooit te beroerd om... als het in zijn tijd, uh, in de 70, tegenviel... met de, met de uh, ontwikkelingssamenwerking... om dan een ander baantje als een ander een ander ministerschap op zich te nemen. Dus ja. hij heeft heel veel aan de partij te danken. Ik denk dat er ook een hoop PvdA kiezers zijn die denken, ja, ik weet het niet, hoor. Uh, wat ja, hebben we ja. hier nou aan? dat ja, zou je het ook nog zien, ja, ja precies. E e e ik kan me voorstellen dat u een keer... Mm -hmm. uh, s'nachts zwetend wakker geworden bent. Dat zal mij toch niet overkomen dat Remy Poppen... waarmee Jan Marijnissen <laughs> ooit in de Kamer begonnen is... ineens zegt, uh, het ideologische gehalte bestaat mij niet aan. Ik stap op. Of Jan Marijnissen zelf. Ja, dan heb ik wel een groot probleem, ja, als dat ja. gebeurt. Ja, ik heb het bij, bij Pronk ook uh, misschien een uh, tegenstelling... dat ik net hoorde, ik heb gevraagd... wie heeft nu de Partij van de Arbeid verlaten? Is dat inderdaad Jan Pronk of is dat Samson? En als je ziet wat nou de Partij van de Arbeid in verkiezingstijd opgeschreven heeft als zijn verkiezingsprogramma... Ja, dat is een behoorlijk linksprogramma geweest op onderdelen. Daar hebben ze het ongeveer letterlijk over geschreven. Wat wij in ons verkiezingsprogramma hadden staan. En dat heel veel mensen in de achterban van de Partij van de Arbeid dat nu niet terugzien. Dat is een feit. En dan kun je zeggen van oké, okay, dat is een onderdeel van het politieke spel hier. Maar het gaat wel over een aantal hele principiële zaken. En als je gaat inleveren op wat voor jouw partij echt vaststaat als grote principiële zaken. Dan kan ik voorstellen dat zoiets hard aankomt. Maar ik vond het alleen jammer dat hij alleen die twee onderwerpen noemde en niet uh, uh, de, de andere waarde die ook de sociaaldemocratie heeft op het, als het gaat over ja. de verzorgingstaat. Ja. Dat vond ik wel een gemis dat hij dat niet genoemd heeft als, uh, als een van de redenen waarom hij zich niet herkende in het beleid. Ja, oké, okay, het zal misschien hele zeel dingen geweest zijn. <coughs> dit pikt hij er dan uit. Dominique gaat de partij last van krijgen. Uh, gemeenteraadsverkiezing, dat is toch een graadmeter. De eerste de beste graadmeter, maar dat is volgend jaar. Iedereen lang weer vergeten dat ja. er ooit een Jan Ponk was. Eerlijk gezegd kan me toch niet voorstellen dat heel veel kiezers nou zullen zeggen, nou, omdat Jan Ponk daar weg is, ga ik er niet op Stemmen. Dat nee. gaat echt over hele andere dingen. Uh, over hoe de economie er dan voor staat. Waar bezuinigingen terechtkomen. Uh, ik denk niet dat de, het vertrek van Jan Pronk daar nou enig effect op zou hebben. Nee. Als Goed, als hij het nu niet gedaan had... dan had hij het misschien uh, in de loop van het jaar gedaan of volgend jaar want dan uh, gaat toch eventjes uh, uitgemaakt worden wat er met de eisen van Brussel gebeurt. Kijk, wat een fantastische brug trouwens. Ja. Hè? <laughs> Brussel heeft namelijk gezegd uh, je uh, het is allemaal heel erg leuk wat jullie doen in Nederland maar die bezuinigingen die moeten er, er nu echt komen en bij nader inzien toch niet die 3% maar gaat er maar lekker onder zitten, 2,8, dat is 6 miljard en dat schijnt dat de microfoon nog open stond toen Olli Rehn, de Europese commissaris, dat zei en hij zei er eigenlijk mompelend achteraan, uh, 7 is eigenlijk een stuk beter. Uh, dat is ook nog in de kranten terechtgekomen. Maar politiek feit is dat hij zegt 6 miljard. Dat is dus, dus bijna 2 miljard meer dan in de ijskast gezet is aan extra bezuiniging in het Sociaal Akkoord. Nou, misschien zou dat ook een reden voor pronk geweest zijn als dat ingevuld gaat worden uh, om uh, de partij te verlaten. De SP riep onmiddellijk. En vandaag nog bij monden van uw fractielid Karaboulout uh, in het uh, debat in de Tweede Kamer over werkloosheid: dit Sociaal Akkoord, wat afgesloten is is opgeblazen, ligt op zijn kont of anderszins. Ja, ja je kunt uh, eigenlijk kun je niet anders constateren. Het uh, onderdeel van het sociaal akkoord was heel duidelijk. En dat, dat moet ik werkgevers en werknemers moet ik echt nageven. Uh, ook al waren we niet met alles eens wat erin stond. Maar zij hebben echt een stuk gemaakt wat uh, rust, wat vertrouwen moest uitstralen... en wat investeren in de economie moest uitstralen. Uh, ze hebben ook gezegd, 4,3 miljard bezuinigen, dat moet van tafel, want dat past hier niet in. Hm. Die lijn, daar was ik heel blij mee, want dat is ook wat meeste economen zeggen. Wil je als land als Nederland en als Duitsland echt uit een economische crisis komen... dan zul je voor de korte termijn uh, moeten, moeten investeren in koopkracht, in werkgelegenheid, in banen... en voor de ja. langere termijn zul je een aantal uh, uh, zaken moeten veranderen. Top Jan, maar dan kun je het ook politiek heel erg simpel hm. houden. Dan kun je zeggen als 4,3 te veel was om de economie uh, uh, <laughs> toch te laten doorgroeien... dan is zes helemaal te veel. Ja. Simpel, ah. doen we niet. Nou, kijk, er zijn heel veel dingen over te zeggen. In eerste plaats is de vraag of het praktisch uitvoerbaar is. 6 miljard nu nog aan bezuinigingen vinden. Als je weet dat de begrotingen van volksgezondheid en sociale zaken eigenlijk niet meer uh, aangeslagen kunnen worden. Dat heeft in minister ook al ja. met zoveel woorden gezegd, ja. eigenlijk. He. Contracten het, liggen vast. Ja, maar om het gesprek een beetje spannender te maken. Emile Romme heeft vorige week, uh, vorig jaar met de SP een verkiezingsprogramma ingeleverd bij het CPB. En dat had bezuinigen die eindigden op een begrotingstekort in 2014 van 2,9 procent. Dus. Wij voeren hier ook voor een deel een schijngesprek. Wij voeren hmm. hier een gesprek. Uh, wij doen alsof de Brusselse eisen zo enorm zijn. Maar het is in feite begrotingspolitiek... waar gro in groots een consensus over bestaat in Nederland. Nou, ja. ik wil er wel op reageren. Kijk waar het hier niet om moet gaan is over het cijfertje 4,3 of 6 of 2,9 of 3,1. En waar jij hebt waar het hier over kapot bezuinigd. Nee, wij, zeker. Je kunt ook een heleboel uh, uh, verspilling uh, mm -hmm. oppakken. Daar waar je zo kunt bezuinigen waar het in ieder geval de groei van de economie niet remt, moet je dat vooral doen. Als het gaat over fraude aanpakken, ik zou niet weten waarom je daarop zou moeten wachten. Mm -hmm. Als het gaat over aanpakken van topsalarissen, nee, okay, zeker in de publieke nu, sector, uh, kun je nog een heleboel halen. En dus dat... Maar maak de redenering even af? Het gaat hier echt om een principiële zaak. Als jij uh, als een land Nederland uit de economische crisis wil komen, dan redeneert Olly Reen en het kabinet. redeneert. Dat kun je alleen maar doen door nu hard te gaan bezuinigen. Uh, dat betekent lagere uh, salarissen, uh, dus uh, uh, bezuinigen op uh, sociale voorzieningen. Dat betekent op de korte termijn meer werklozen. Maar men wijst erop dat het al dat het lang afgesproken was en dat jullie ja, dat zouden Maar ik wat je nou zou moeten doen. En, uh, je kunt wel zeggen: van we hebben ooit tien, meer dan tien jaar geleden een afspraak gemaakt. Maar je, ik ben een politicus, ik kijk naar de omstandigheden nu en dat. Een land als Nederland die heeft een economie die makkelijk aan de groei te krijgen is nou makkelijk is niks maar aan de groei te krijgen is op het moment dat je erin gaat investeren. Inmiddels roept ongeveer de hele wereld dat. Dat landen als Nederland en Duitsland dat moeten doen. Duitsland is ermee begonnen. Met de salarissen fors omhoog gaan. Die snappen dat interne besteding van een land als Nederland en Duitsland van belang is. Kijk, de economie in Nederland, die is, die, uh, dat is op drie pijlers. Je hebt de overheid, je hebt de particuliere sector en je hebt de export. De enige wat nog een beetje redelijk draait, is de export. En nog niet eens omdat we onze eigen producten naar het buitenland verkopen... maar omdat het bijna louter alleen doorvoer is vanuit de Rotterdamse haven of andere haven. Ja. Daar red je het niet mee. Nee, en daarmee okay. betekent extra bezuiniging. Dus een enorme deuk opnieuw ja, voor de economie. Dominique, het lijkt erop wat, dat het nou, kabinet al zijn keuze gemaakt heeft. Nou ja, kijk. Uh, wat het, uh, waarom, waarom is die afspraak er? Omdat uh, uh, die, die 3 dat is uh, tenminste 18 miljard euro... die we elk jaar dus meer uitgeven... dan er aan belastinginkomsten binnenkomt. Ja. Dus uh, het argument van de VVD is natuurlijk altijd... die 18 miljard, die investeren we al elk jaar in de economie. Dat is en daar moet iets van af, want daar, dat is op de pof leven. En dat is een hele simpele Nederlandse uh, redenering... Uh, waar heel veel Nederlanders ook uh, echt, echt voor voelen... om dat zogenaamde huishoudboekje op orde te krijgen. En, uh, ik ben het wel met, met Tom Jan eens dat het nu natuurlijk wel steeds moeilijker wordt. Omdat ze zich hebben vastgelegd in allerlei akkoorden met hervormingen die pas op langere termijn wat geld gaan opleveren. Dat, dat gebeurt allemaal niet binnen, binnen een paar jaar. Maar uh, verder hebben ze uh, al dat laaghangend fruit, alle dingen die je makkelijk ka kan pakken, die, die zijn al weggegeven. Dus het wordt toch ja. vooral weer belastingverhogingen. En een ambtenarensalaris op nul. Ah. En dan toch nog iets in de zorg uh, neem ik aan. eigenlijk bijdragen. Iets met uitkeringen. Uh... Ja, dan blijf je in de problemen zitten. Nou ja... Kijk, laten we eens kijken. Iedereen loopt me achter het verhaal van de VVD aan. De afgelopen decennia heeft de VVD uh, 38 jaar in de regering gezeten. Waarvan 29 jaar met een begrotingstekort. Waarom moet wachten zo'n partij aanlopen die in het verleden bewezen heeft dat ze dat niet kunnen? Nou ja, omdat ja. elke partij heeft natuurlijk moeite uh, uiteindelijk met niet te veel geld uitgeven. Omdat ze graag leuke dingen doen voor de mensen. Misschien dat is het wel het zo omdat net het, zo goed. Misschien is het wel eens dat zo dat het principeel verkeerde keuzes zijn. Om te denken dat je nu met extra hard bezuinigen de overheidsbegroting op orde krijgt. Want als je minder kroopkracht hebt, minder besteding. Komen dus minder inkomstenbelasting binnen, minder btw-belastingen binnen. Oké, okay, dus dat, btw dat, ja, dat is de bekende discussie. Maar het gaat er nu even om wat gaat er nu gebeuren? Iedereen die kijkt onmiddellijk, Jan, naar dat sociaal akkoord. En waarom doen ze dat? Omdat daarin afgesproken is dat die 4,3 miljard in de ijskast gezet gaat worden. Ja. Dus dan kijk je ernaar van, hé, hey, die gaat er dan waarschijnlijk als eerste uit. Dus dat betekent dat het sociaal akkoord uh, uh, opgeblazen wordt. Maar we hebben inderdaad, Dominique, Zij is echt een uh, oh, cool. oh, het sociaal akkoord, dat maar. wordt echt niet opgeblazen. Nee, nee, wat wat, wat, wat hier blijft de hand? er dan? Ja? Nee, kijk, uh, om te beginnen, mensen hebben of partijen hebben het sociaal akkoord getekend. En die handtekening staat. Het tweede is, in het sociaal akkoord is vastgelegd... schriftelijk, dat het kabinet in augustus... nieuwe beslissingen over bezuinigingen 2014 neemt. Nou, dat gaan ze doen. En we weten nu op grond van REN en binnenkort uh, op grond van het CPB... dat er extra bezuinigingen nodig zijn om de 3% te halen... waar ook uh, Emile Rommel vorig jaar september... Uh, als streven nog uh, mee akkoord was. Dus... Uh, dat gaat hier gebeuren. En wat je realistisch kunt vaststellen... is dat de kans dat ze dieper zijn halen niet zo groot is. Hmm, Laat staan, aan 2,8. Ja, Zeker niet je als je net... alle tegenvallers... Ja. die er natuurlijk ongetwijfeld weer gaan komen... Ja. vooral aan de ja. belastinginkomstenkant... Ja. die kun je nu ook... Kijk, als ze dat wat, hoog, wat, wat te hoog ramen... dan ga je uh, halverwege het jaar... zit je alweer uh, in de problemen. Ja. Ja. En daarom was natuurlijk die marge... Bedacht ook door de Europese Commissie. Ja. En laten we even niet vergeten: dit zijn natuurlijk afspraken die de landen uh, in, binnen, binnen uh, de, de Europese Unie nou eenmaal met elkaar gemaakt hebben. Ja, omdat ja maar het is toch kortzichtig, Dominique, om afspraken uh, vast te houden waarvan je ziet dat ze niet werken. Ik bedoel, zo werkt dat toch niet. Maar wat zou u dan doen als u, was, u zou nu premier van Nederland zijn. We, we kennen natuurlijk uw uitspraak van over my dead body. Ja. In de, in de, zou u dat dan nu zeggen? Uh, gewoon helemaal niet. We houden ons recht. Ik niet zou aan. met een totaal ander pakket naar de Kamer komen waarin de economie echt gestimuleerd wordt. Waarin het midden- en kleinbedrijf weer aan geld kan komen. Dat dus zijn maatregelen hoeven niet eens geld te kosten. Dus begin nou eens met een noem maar een, een nationale investeringsbank. Even een van ja, de grote dat kost problemen. Het valt allemaal geld. Natuurlijk. Ja, maar, nee, dat valt reuze mee. Want je hebt ook ontzettend veel inkomsten. Als dat gaat draaien. Hoeveel bedrijven, het midden- en kleinbedrijf met een goed plan, komen niet aan geld. Uh, die kunnen niet gaan investeren omdat ze van banken geen geld krijgen. Dat roepen we al zo lang en dat blijft maar liggen. Inmiddels zegt iedereen dat is echt een, een, een ramp voor de, voor de economie in Nederland... dat middel- en kleinbedrijf zo op slot zit. Uh -huh. We doen daar niks aan omdat we alleen maar met oogkleppen op naar die 3 die ooit eens een keer is afgesproken... Ja, oké, okay, maar waar het nu naar uit gaat zien... is dat uh, het, het, het, het sociaal akkoord mag dan niet opgeblazen zijn... maar die 4,3 miljard die wordt toch, toch wel uit de ijskast gehaald? Ja, dat ja, is iets wat wij opnoemen. Oh, wat er, gaat, sowieso. Gebeuren, wat er sowieso. gaat gebeuren is dat er in augustus maar, een plan gaat komen... een begroting gaat komen... Wat Uitgaat, uh, in theorie, zeker bij, van, uh, van 3% begrotingstekort in 2014. Iedereen die je maakt, alle ambtenaren, alle ministers, alle Kamerleden... weten dat dat in 2014 niet gehaald gaat worden. In 2014 krijgen we een lijst aan tegenvallers. Uh, we krijgen geen boete vanuit uh, Brussel. Dat weten we ook allemaal. Maar dit moeten ze voor de bune zeggen. Omdat ze de hele grote ja, mond hebben dus gehad de, de afgelopen jaren. Dus de vakbeweging. De vakbeweging, jongen, ja. zijn handtekening eronder uit. En we hebben een vol Malieveld in oktober. Uh, dit, ga, dit is ongeveer wat, wat nou, waar, gaat waar, Waarom zou de vakbond de handtekening eronder uit halen? Want omdat ze niet, akkoord... niet aan die 6 miljard kunnen komen zonder aan de afspraak uit het Sociaal Akkoord gaan komen. Dan komt de WW toch weer op tafel. Dan komt de, uh, een aantal van die zaken die daar besproken zijn... komt op tafel. En dat krijgt Ton Heertz in zijn achterban uh, niet verkocht. CNV en de Unie hebben al gezegd... dit is de doodsteken. FNV kan echt niet achterblijven. Nou, die, die, die komen alleen maar op tafel, die onderwerpen... als die handtekening onder het Sociaal Akkoord wordt weggehaald. Ja, dus een reden om die, om die handtekening niet weg te halen. Exact. Nee, maar dan betekent dus dat ze alle onderwerpen... die in het Sociaal Akkoord staan... dat ze daar geen enkele euro bezuinigingsvoorstellen kunnen gaan halen. Nou, daar staat bijvoorbeeld ook in dat de nullijn van tafel moet. Nou ja, dan, dan ben ik nee, benieuwd dat, waar, dat, ze het, waar ze het geld dan vandaan halen. Een vakbond, die zal nooit kunnen instemmen nu alsnog. Nee, dus die zullen vasthouden aan dat contract, aan dat akkoord wat ze gesloten hebben. En dat krijgt het kabinet zo? dus eh, eh, eh, geen, geen voorstel lijkt mij om 6 miljard te gaan halen. Nee. Of ze moeten de BTW naar 30% doen nee. of dat soort rare Fransen. Tom Jan, wat ik nog merkwaardig vond is, eh, of veelzeggend, liever gezegd. Er is een belastingderving van eh, ruim 8 miljard. Maar toen zei eh, Rutte, de premier, heel opgetogen. Ja, maar er zijn ook meevallers. Namelijk 200 miljoen in de kinderopvang. Dat vond ik nee. toch een beetje zielig afsteken eigenlijk. Is, ja. dat nou, is dat nou de sfeer hier in Den Haag? Dat ja. je daar al blij om bent? Ja, weet je, kijk, als er recessie is... Kijk, deze hele, dit gesprek wordt natuurlijk vooral gevoerd omdat we in recessie zitten. En als je ver naar de economische indicatoren kijkt... dan zie je inderdaad dat er vermoedelijk herstel aanstaande is. En dit gesprek voeren wij niet meer... zodra de economie met 1 of 2 procent groeit. Want dan, draait, dan keert zich dat helemaal. Dus wat dat betreft zit er een rare klem op al die cijfers... en die ramingen die om de drie maanden komen. Mm. Het, het, voert, het leidt tot heel veel schijngesprekken. En overigens, kijk, voor wat betreft augustus... ik denk dat de grote politieke vraag van deze zomer wordt... wat doet de VVD? Wat Rommel net schetst is denk ik grote lijnen wel waarschijnlijk dat je bezuinigingen krijgt die voor een deel niet uh, geloofwaardig genoeg zijn om het te halen. En de VVD zal dat ook zien... En die moeten dan in feite indirect accepteren... dat het toch boven de 3 in 2014 uit zal komen. Omdat het praktisch bijna niet anders uitvoerbaar is. En dat wordt ja, de vraag. Dominique van Heijden, dat, dat denk ook? Ik dat ook een hele interessante knoop ligt bij de Partij van de Arbeid. Want het lijstje van uh, de, de 4,3 miljard die in de ijskast is gegaan... Mm -hmm. om het maar even uh, te memoreren... die werd door iedereen meteen van tafel geveegd als silo's En is dit nou waar uh, ze het crisis mee willen bestrijden... Wat ik, als ik als ik de, de tekenen lees, dan, dan zie ik soms willen streven, toch naar een pakket met meer visie. Mm -hmm. uh, meer uh, proberen inderdaad dingen te doen aan de jeugdwerkloosheid, et cetera. Maar ja. dat is helemaal niet eenvoudig. Want je kan niet zomaar banen creëren. Ja. Dat. Uh, uh, ook al zijn die plannen van, van meer geld naar midden- en kleinbedrijven, zijn ze daar ook volop mee bezig. Dat zullen dat ze niet meer bezig? Dat nou, daar zijn ze met de pensioenfondsen wel mee bezig. Dat maakt ook onderdeel uit van het, ja. van het sociaal ja. akkoord. In nog dus... maar één zin. Ja, nee, daar zijn ze dus helemaal niet mee bezig. Het enige wat ze doen is fors uh, snijden op, uh, op, op koopkracht van mensen. Hm. Het is uh, fors snijden op het midden- en kleinbedrijf. Het is fors snijden op het vertrouwen in de economie. En dat betekent dat iedereen op zijn handen zit dat er niks gebeurt... en dat er alleen maar tegenvallers blijven komen. Okay. En dan kun je wel heel hard roepen dat we allemaal een boot... een auto en een huis moeten gaan kopen. Maar als je daar het geld niet voor hebt en elke dag mensen een baan verliezen... dan krijg je alleen maar het tegenovergestelde. Ik zou tegen het kabinet zeggen, kom eens een keer buiten op straat... en ga eens met mensen praten. Oké. Okay. De laatste die u hoorde was Emel Roemer, fractieleider van de SP naar de Tweede Kamer. Ik bedank hem. En Tom Jan als NRC Handelsblad, Dominique van der Heijden, NOS. Dit was De Villa voor vandaag en voor deze week. En straks gaat het Radio 1 verder. Lucelle Carasso. Goedemiddag Hi. met uh, Wim van der Kamp. Wij gaan het uh, uh, met hem hebben over de CDA rol... Europarlementariën. Precies, Europarlementariën, Over de rol die de Europese Commissie heeft gespeeld uh, de afgelopen week. En speelt nog steeds natuurlijk bij die extra bezuinigingen waar jullie het ook al over hadden. AFTH van der Heijden heb ik gesproken vlak voordat hij uh, de PC-hoofdprijs in ontvangst ging nemen. En we gaan al je stellen, want dat worden er steeds meer in Nederland. Dit is Radio 1. E. Nu het NOS-journaal met Raymond Serré. Het is volstrekte onzin dat de bezuinigingen op het gevangeniswezen... minder opleveren dan de beoogde 340 miljoen euro, zegt staatssecretaris Teven in reactie op een noodkreet van burgemeesters van heer Hugo Waard, Breda en Berkeland.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 In de Oosterschelde heeft de marine vannacht een lichaam gevonden. Volgens de politie is het waarschijnlijk de vermiste duiker van 16. De Belgische jongen werd al anderhalve week vermist. Een duikersteam van de Koninklijke Marine vond het lichaam rond 3 uur vannacht op 30 meter diepte bij Burg Sluis. De dode duiker wordt later vandaag geïdentificeerd. VVD-politicus Jos van Rij gaat zondag voor het eerst in het openbaar uitgebreid in op de affaire rond zijn persoon. De oud-wethouder en het oud-Eerste Kamerlid wordt verdacht van corruptie. Van Rij legt in oktober 2012 zijn politieke functies neer... omdat er een strafrechtelijk onderzoek naar hem loopt. De Rijksrecherche viel toen zijn huis binnen en doorzocht ook het stadhuis. In het tv-programma WNL op zondag... geeft Van Rij een reactie op alle commotie die is ontstaan. Hij gaat vooral in op de rol van het OM en de media. Ook geeft hij zijn mening over het rumoer binnen de VVD over de affaire.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 De spits is begonnen met nogal wat aanrijdingen. Het grootste probleem zit nu bij Amsterdam. Op de A10, de Ring Zuid en de Ring Oost richting Zaanstad. Tussen Olsdorp en de Zeeburgertunnel 13 kilometer. De reis ook is daar dicht. Bij een aanrijding eh, met een op, omhoog gekomen putdeksel is eh, olie op de weg terechtgekomen. En dat moet nu schoongemaakt worden. Verkeer richting Zaanstad kan eventueel omrijden via de westkant via de Koentunnel, Maar ook daar staat 6 kilometer file. Verder een aanreding op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Tussen de knopende Ketelplein en Kleinpolderplein staat 5 kilometer. Daar is de linkerreishook dicht. Zijn auto over de kop gegaan op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knopend Gouda en Gilsen staat 10 kilometer. Verkeer richting Tilburg-Eindhoven kan het beste omrijden via Den Bosch. Tussen Bafel en Gilsen is de linkerreishook dicht.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 Goedemiddag, Nelly Kroes hoort u over haar volgende strijd. Het tarief voor mobiel bellen moet binnen de gehele Europese Unie gelijk worden. Dus vanuit hier naar Italië bellen of naar Breda, het moet niks uitmaken. AFTH van der Heide krijgt vanmiddag de PC-hoofdprijzen uitgereikt... voor zijn omvangrijke oeuvre, na vijven een uitgebreid gesprek met hem. En in Frankrijk weten ze zo langzamerhand ook niet meer... waar ze het moeten zoeken qua bezuinigingen... want ze zijn nu aanbeland in de kelder van het Elysee. Straks meer erover. Eerste bezuinigingstocht van Fred Teven. Volstrekte onzin, noemt hij het, kon u net horen... dat de bezuinigingen op het gevangeniswezen minder opleveren... dan de beoogde 340 miljoen euro. Hij reageert daarmee op de kritiek van burgemeesters... en van de provincie Noord-Holland. Want die becijferen dat de bezuiniging juist 1 miljard euro kost... Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Goedemiddag Michiel. Goedemiddag. Ja, TV veegt die kritiek van tafel, maar kan hij dat ook echt hard maken? Nou ja, Hij doet dat simpelweg door te verwijzen naar zijn eigen plannen. Het masterplan DJI, zoals dat mooi heet. Uh, maar goed. Uh, nou ja, mooi. Ja, <laughs> hij is er zelf ook niet al te blij mee. Uh, maar ja, heel specifiek reageert hij daarbij niet op de berekeningen... die de gemeente en de provincie Noord-Holland hebben laten maken. Want die zegt hij niet te kennen. Ja, ik heb de plannen van de gemeente, van de gemeente en de provincie Noord-Holland niet gezien. Dus ik kan ja. daar niet op reageren. Ja, u bezuinigt, maar vervolgens wordt de rekening bij de gemeente gelegd... en bij de Rijksgebouwendienst. Wat zegt u daar dan van? Ja, daar zeg ik van dat het volstrekt onzin is. Maar ja. heeft u rekening gehouden met eventuele gevolgen... voor gemeente voor de bezuiniging op uw eigen begroting? Zeker. Daar heb ik ook met de minister van Sociale Zaken over gesproken. Ja, en dan wordt het een beetje wel eens niet eens. Want de gemeenten betogen namelijk het tegenovergestelde. Volgens hen wentelt even de kosten af op die gemeenten. Omdat die opdraaien voor de kosten van uitkeringen van ontslagen personeel. Maar daarbovenop nog eens een keer de kosten krijgen van gedetineerden... die thuis zitten met een enkelbandje. Die moeten ook weer begeleid worden. Uh, extra toezicht van politie. En eigenlijk daarbovenop zeggen die gemeenten ook nog eens... dat de veiligheidsrisico's in de gevangenissen... en op de lange termijn voor de samenleving ook onaanvaardbaar zijn. Burgemeester Peter Tevelde Velde van Breda. Ik denk dat, naar mijn mening, hier heel snel hapsnapswerk is geleverd. En dat zal opnieuw gedaan moeten worden. En daar staan wij niet alleen in. En de kritiek zwelt dus aan, Michiel. Uh, je zag eerder al het personeel demonstreren. Rechters die branden het plan ook af. De Raad voor de strafrechttoepassing. Ja. Nu dus uh, lagere overheden, provincie. W wat denk je? Kan Teven die, die plannen wel overeind houden straks? Nou ja, je ziet dat teven gebruikt nu grote woorden. Maar het klinkt allemaal weinig overtuigend. En eigenlijk komt dat omdat hij zelf uh, de bezuinigingen ook met tegenzin doorvoert. Hij staat natuurlijk niet te springen om als crime fighter de helft van het gevangenispersoneel te ontslagen. Aan 26 gevangenissen te sluiten en te pleiten voor thuisdetentie met een enkel bandje. Nee, en, en krijgt hij daarbij wel een beetje steun vanuit uh, de coalitie in de Tweede Kamer? Of, of staat hij echt alleen met dit verhaal? Nou ja, als een boer met kiespijn reageren de betrokken Kamerleden van uh, PvdA en VVD. Marcouch van de PvdA en van de Steur van VVD. Het masterplan Gevangeniswezen is een zeer ingrijpend plan. Uh, dus ik begrijp ook uh, heel goed dat heel veel mensen die in het gevangeniswezen... Werken in de TBS-klinieken werken en waar gevangenissen en klinieken moeite sluiten, dat die ook uh, ja, zich zorgen maken. Um, uh, maar het is wel een, een noodzakelijk plan. Uh, uh, er moet gewoon uh, nou ja, 340 miljoen bezuinigd worden. Dus ook door uh, veiligheid en justitie. Als je het niet doet, uh, dan zal uh, de minister van Financiën aan de staatssecretaris vragen. Uh, hoe dan wel? Vergis u niet. Als we met 340 miljoen bezuinigen op, uh, op de dienst en sociale inrichtingen, zoals het met een mooi woord heet. Dan blijft er nog bijna 2 miljard euro over wat we elk jaar uitgeven aan gevangenissen in Nederland. Aan forensische onderzoekinstituten, aan de forensische zorg, aan recidieve bestrijding. Dus het is niet zo. Ja, het is een hoop geld wat we eraf halen, maar er blijft nog heel veel over. Maar die 340, die moet als bezuiniging boven tafel komen. En de gemeenten hebben alternatieven aangedragen. Ma maken die alternatieven nog een kans? Nou, uh, heel kansrijk lijkt het allemaal niet. Bezuinigen gaat niet zonder pijn. 3000 man eruit, reken maar uit. Ja, en als je dan komt met alternatieven uh, van zeven, uh, acht man... Uh, in groepsverband uh, gedetineerd die in hun eigen onderhoud voorzien... zelf koken, zelf wassen, het huishouden doen... zijn natuurlijk mooie initiatieven. Zijn ook wel bezuinigingen te halen, maar niet zo groot teven. Acht die weinig kansrijk. Nou ja, u weet dat het ministerie van Veiligheid en Justitie... een taakstelling heeft van een miljard. Dat intergeerakkoord... Ja, wat ook grote instemming heeft onder de Nederlandse bevolking... dat er niet bezuinigd wordt op de politie. Dus ongeveer op de helft van de begroting van Veiligheid en Justitie wordt niet bezuinigd. Dus dat miljard moet van iets meer dan de andere helft van die begroting komen. En dan weet je wat er gaat gebeuren. Ja, en daarvan kunnen de gevolgen zo groot zijn... dat je je kunt afvragen of je dat dan wel moet doen of daar verantwoording voor moet nemen. Ja, dat is een heel, is een heel andere discussie. Die we ja, maar u heeft spreken. die begroting gemaakt, dus kunt u dat uitleggen dan? Ja, dat ga ik uitleggen. Dat ga ik volgende week in debat doen. Niet nu? Nee, niet doen. Dat doe ik even aan de Tweede Kamer. Nou, gaan we even, op wachten. Even in de Tweede Kamer. Even. Ja, dat zal nog een hele kluif worden, want niemand zit er eigenlijk op te wachten. Dit wordt heel pijnlijk. Uh, <tie> niet volgende week, maar waarschijnlijk de week daarna. Goed, Michiel Breedveld was dat, vanuit Den Haag. Te voet in een koets met de boot. Zo gaan koning Willem-Alexander en koningin Maxima vandaag door Gelderland en Utrecht. Verslaggever Menno Reemeijer volgt ze. Menno, waar zijn ze nu? Ze zijn nu uh, in Utrecht, het uh, eindstation eigenlijk, de laatste plaats uh, die ze aandoen. Ze zijn... Uh, de donntoren binnen gegaan, uh, werden hier verwelkomd door Pieter van de Hogeband, de oud-Olympische zwemkampioen. Alles in het kader van de Europese jeugd-Olympische Spelen die hier uh, in juli in Utrecht worden gehouden. Tegen Knuffel voor, van de Koning kreeg die seizoenen van, uh, van Maxima. Paar het waren bijna niet de eerste seizoenen vandaag, want uh, Maxima werd in Vianen ook nog even verrast door de plaatselijke spreekstelmeester die... Uh, ja, de gelegenheid gebruik maakt om ook maar even het zoenen uit te delen. Uh, het, het ging allemaal ontspannen, het ging allemaal zoals het eigenlijk ook in uh, Groningen en Trent afgelopen dinsdag ging. Zullen we uh, overal sne redelijk snel langs, handjes geven en vooral om je laten zien. Menno Reemmeijer, later van jou uh, deze uitzending een verslag. Tennis dan, het heeft een groot deel van de dag geregend in Parijs, maar de zeilen zijn weer van de gravelbaan. Er wordt weer getennist, Mark Brasser, en jij kijkt uh, volgens mij naar Djokovic op het moment. Ik kijk inderdaad naar Novak Djokovic. Hij speelt tegen de Argentijnen Guido Pella. En ja, Djokovic die denkt ik moet snel klaar zijn voordat het weer begint te regenen. In no time heeft hij de eerste set gewonnen. 6-2. Ja, Het is een dag van erop, eraf, erop, eraf. Het is, het is slecht, het is schuur, het is grauw hier in Parijs. Maar ja, er kan gelukkig tussen de buien door toch nog wel wat getennist worden. Samantha Stozer is door in twee sets. Grigor Dimitrov, het grote Bulgaarse talent. De Baby Federer wordt hij wel genoemd. Want die zo. Het lijkt op Roger Federer ook zo goed is. Ja, wordt P -p -p hem, wordt een hele grote toekomst wordt hem uh, voorspeld. Hij is ook nog de vriend van Maria Sharapova. Daardoor staat hij ook heel veel in de belangstelling. Hij is ook door. En ja, op Suzanne Lenglen is het nu uh, kreunen en steunen geblazen. Want daar staat uh, Victoria Azarenka, de nummer drie van de wereld... die staat uh, te spelen tegen de Duitse Annika Jelgen. Beck. Ja, Azarenka geldt eigenlijk hetzelfde voor als voor Novak Djokovic op het centercourt. Ook zij wil uh, korte metten maken. Snel de partij afmaken voordat het weer begint te regenen. Zij staat in een mum van tijd met 3-0 voor. Er wordt getennist of Robin Haase vandaag nog in actie gaat komen. Ja, dat is afwachten op sommige banen. En ook dat geldt ook voor zijn baan, baan 7. Daar staat de eerste partij van de dag nog op. Robin Haase is partij 3. Dus of hij nog in actie komt, dat is afwachten. Mark Brasser was dat vanuit Parijs Roland Garros. In de jaren 60 en 70 waren ze bijna verdwenen in Nederland... Tegenwoordig gaat het erg goed met de ooievaar, want je ziet ze steeds vaker. Jeroen de Jager, jij bent vandaag op uh, ooievaarjacht. Heb je er al veel gezien? Ja, nou, uh, hier um, iets verderop staat een paal. Uh, daar zit er eentje heel parmantig uh, deze kant op te staren. Nee, nee, wacht, nee, hij steekt zijn uh, snavel nu uh, in zijn veren. Daar zijn ze ook veel mee bezig met het zichzelf uh, schoonmaken. Uh, een nest gemaakt hier door uh, Henk van Zetter. Hij maakt nesten, hij is nu bezig hier met de paal. Het schors eraf halen? Ja, we halen de schors van de, van de palen om ze te verduurzamen. Anders kruipen alle kevertjes onder die, die paal. En zo'n paal moet toch heel lang mee kunnen. En dat nest wat daar verder op staat, wat ja. u in de tuin heeft staan... Ja. zitten daar jongen op nu? Ja, er zitten nu twee of drie jongen in. En twee is in ieder geval zeker. En uh, ja, als we geluk hebben, zitten er misschien wel drie in. Maar u heeft er hier nog één staan. Die is ja. leeg. Nou ja, dat is meer het, het uh, model voor de mensen als ze komen kijken, als ja, ze nest nee, willen kopen. Die ooievaars zijn selectief volgens mij. Nou, daar vallen we mee. Maar ik hoop dat die ook uh, bewoond wordt. Want er komen er wel steeds meer bij. Er komen er steeds meer bij, ja. En de populatie is echt groeiend. U bent ooit begonnen en is dat misschien wel de reden dat er steeds meer bij komen? Omdat u deze palen met nesten verkoopt in het land. Hoeveel zet u eraf elk jaar? Nou, we, we verkopen best wel uh, 60 nesten per jaar. En het is mede doordat de populatie is gaan groeien. Ja. Ja, Want Jeroen, dus maken ze je die nesten een, niet zelf? Een paalzitter. Ik wil graag op een paal zitten. Ja. Nou, maken ze zelf voor te gevraagd door Lucelle. Dat is Lucelle, uh, is ook zo. Dit is eigenlijk zo'n paal met wat meneer van zetten erbovenop zetten. Een soort metalen frame met een eerste aanzet van een nest. En daarbovenop gaan die ooievaars... Uh, de rest van hun nest bouwen. En ik heb me al laten vertellen, Lucelle, ik wist het niet... Uh, dat kan oplopen tot een gewicht van uh, 500 kilo... wat ze daarboven mm -hmm. op, uh, op zelf bouwen. Dus dat is echt gigantisch. Die moeten soms worden weggehaald... want dan zitten ze op schoorstenen bijvoorbeeld... en dan wordt het gewoon te zwaar. Dus uh, er zitten allerlei verhalen aan vast. Mythische verhalen ook rond uh, de ooievaar, Het heilige beest. Gaan we allemaal over hebben uh, vandaag. Zeker. En dan hoop ik ook uh, dat wij horen of het erg is of niet dat er zoveel komen. Dat later deze uitzending van jou, Jeroen de Jager. Dan de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden, goeiemiddag. Goeiemiddag, Lucella. Het is goed mis op de A10 bij Amsterdam. Uh, begin van de middag, even kwart over drie, was er een putdeksel die kwam omhoog. Daar is een vrachtwagen tegen aangereden, andere vrachtwagen ook. Daarbij is uh, dieselolie of ja, wellicht olie uit het karter of iets anders uh, op de weg terechtgekomen. Bij de Zeeburgertunnel is nu één rijstrook dicht. Vanaf Geuzeveld tot aan de tunnel staat 15 kilometer file. Uh, dat gaat nog wel een tijdje duren voordat dat daar opgeruimd is. Omrijden via de Koentunnel is wel een optie, maar helaas daar staat ook 6 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. nation Alpha Beat, Fascination. Gerrit, Hiemstrij is hier, goedemiddag, Gerrit. Ja, goedemiddag. Voor het weer. We hoorden net over die, die regen in Parijs de hele ja. dag door. Dat is ons in ieder geval vandaag bespaard gebleven. Ja, gelukkig wel. Eigenlijk is het de regen die wij gisteren hebben gehad, die is doorgetrokken naar het zuiden toe. En daar hebben ze nu in Frankrijk last van. Zeg en het weer voor morgen en het weekend. Hoe ziet, hoe ziet het eruit? Nou, bij ons ziet het er eigenlijk wel goed uit. In ieder geval blijft het droog. Maar de temperatuur is niet echt hoog hoor, want de wind die waait uit het noorden en daarmee wordt natuurlijk geen warme lucht aangevoerd. Dus ik denk dat morgen trouwens de temperatuur nog wel redelijk is, maar vooral in het weekend gaat hij een beetje naar beneden. Morgen wordt het op de war een graad of 14 en in het binnenland kan het wel een graad of 20 worden. Dus dat is dan heel, heel goed te doen. In het weekend gaat de temperatuur iets naar beneden. Dan zitten we zo rond de 15 graden. Wel een zonnetje of, of Ja, of ik denk niet? dat de zon wel af en toe kan schijnen. Maar met zo'n noordenwind dan ontstaat ook heel gemakkelijk bewolking. Dat is wel het risico voor het komend weekend. Dus uh, ik ben niet zo heel erg scheutig met de zon. Uh, ik houd dat wat dat betreft een slag om de arm. Maar het belangrijkste is wel dat het droog blijft. Want de regen die zijn we grotendeels toch wel kwijt. En dat blijft dan na het weekend waarschijnlijk ook al hm. voortduren. Dus even een droge periode. Ja. Droog is het niet in, de, in, in Frankrijk geweest, de Alpen, Pyreneeën? Want de berichten daar vandaan, dat er weer geskiet kan worden dit weekend. Ja. Dat de liften open gaan. Ja, dat is wel heel bijzonder. Uh, Frankrijk heeft, net als bij ons, een hele koude lente. En dat uitzicht ook in het feit dat er heel veel sneeuw ligt in de bergen. Dat geldt zowel voor de Alpen als voor de Pyreneeën. En sommige... Ja, uh, skioorden. die doen de liften open. Zodat dit weekend wellicht uh, eventjes geskiet kan worden. Uh, daar moet je trouwens niet al te veel van voorstellen hoor. Want ik geloof dat de pistes niet geprepareerd worden of zoiets. Ze steken er niet al te veel moeite in. Maar de zon die kan natuurlijk snel uh, de, de sneeuw een beetje papperig maken. S middags. Dus, uh, ja, wellicht, Als je wil, uh, dan in de ochtend. Ja, dat ja, is wel bijzonder hoor. Zeker in juni. Gerrit Hiemstra was dat. We blijven in Frankrijk, want uh, ook Frankrijk moet bezuinigen. En de president Hollande doet creatief mee om geld te zoeken voor de staatskas. Wijn verkopen, dat gaat hij doen. Vanavond en morgen worden namelijk 1200 flessen geveild die in de kelders van het Elysée liggen. Het Frans presidentieel paleis. Frank Renaud, onze correspondent, mocht van tevoren vast een kijkje nemen. Kijken, niet proeven. In een echte wijnkelder lopen met half ronde plafonds... Eeuwenoude steengroeven zijn dit. En achter een groot hek, wat nu speciaal voor me wordt opengedaan. Allemaal flessen, dozen flessen wijn. 1200 dus in totaal van het Elysée. Meneer Juan Carlos Casas is de wijnspecialist hier. Bonjour. Bonjour. Kunt u meteen eens even laten zien, wat is nou de duurste fles die er te koop is? La Tour, 1961. We hebben hier een fles La Tour, het beroemde wijnhuis. Even kijken. 1961, Grand Gru Classé. 2500 à 3000 euro. Deze fles moet zo'n 2500 à 3000 euro opbrengen. En wat is die sticker? In feite, zit er een autocollant die voor de bouteille dat de Er staat echt een sticker op, een ronde sticker met daarop Palais de l'Elysée... Om toch zeker te weten dat dit een officiële fles is uit het Élysée-presidentieel paleis. Deze gaat dus voor 2500 à 3000 euro weg voor één fles uit 1961. Wat is de goedkoopste die u heeft? Nous en avons quelques bouteilles à l'entour de 15 euros. Ce sont des bouteilles de des régions qui sont moins cotées. Er zijn ook een paar flessen bij in deze hele verzameling hier in deze, ja, steengroeve zou ik kunnen zeggen van 15 euro al. Maar het is een beetje gek. Een wijnfles van 15 euro wordt die op het presidentieel paleis gedronken, zo'n prijs? Die de Maar dat is een van de grote verrassingen juist voor ons ook geweest. Die dat we dit soort flessen uit het Elysée kregen. Tegen een goede prijs. Dus prestige aussi de de Ja, het wijst er juist nog eens op dat de flessen wijn die in het Elysée zijn, niet alleen maar duur en heel prestigieus zijn. Maar het gaat vooral om de kwaliteit. En die kwaliteit heb je soms ook voor 15 euro. Als we nou naar de Franse presidenten kijken, Sarkozy die dronk geen wijn, zei Hollande weet ik eigenlijk niet, de huidige president. Jacques Chirac was een grote drinker, weer. Wie was nou de grootste wijndrinker van al die presidenten? De twee meesten kennen zijn, François Mitterrand, die een grand gourmand. François Mitterrand, was een, die at graag lekker en dronk ook graag lekker? En vooral Georges Pompidou, die uh, een grand gourmand en Georges Pompidou, de president daarvoor zelfs nog... dat was ook een, een, een, ja, een, een liefhebber van goed eten en wijn. En de socialist-president François Hollande nu dan? Voor het moment is het een beetje een mysterie. Het is het geheim van het Elysée, want we mogen het niet zeggen... Zegt hij, maar misschien komt er later nog wel eens een veiling... en dan zien we wat François Hollande heeft aangeschaft. Want uh, tot nu toe is het vooral verkopen. Dus flessen van uh, 15 euro tot 3000 euro worden daar verkocht in het Elysée. Rusland heeft luchtdoelraketten voor de lange afstand aan Syrië geleverd. De Syrische president Assad heeft dat gezegd op een uh, televisiestation in Libanon. David-Jan Godfra is uh, onze correspondent in Moskou. David-Jan, Rusland kondigde dat begin de, deze week al aan... als reactie op uh, versoepeling of het vervallen van het wapenembargo vanuit Europa. Denk ik, hè? het is nu donderdag, gaat dat zo snel dat, dat die wapens van Rusland er nu al zijn... Nou, laat ik voorop stellen dat er in Rusland geen enkele officiële bevestiging te vinden is van de uitlatingen van, van Assad. Dat die, dat, dat S-300 systeem al geleverd is. Uh, het bedrijf dat zich daar normaal gesproken met bezighoudt, met wapenexport, zegt niks. Ook de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie houden hun, hun mond stil. En ik moet eerlijk zeggen, je duidt er al op. Het is wel heel erg snel. Want dit zijn niet een paar, een paar luchtdoelraketten. Nee, dit zijn hele luchtafweersystemen. Daar zitten vrachtwagens in, commandocentra, centra radarsystemen. Systemen, uh, en lanceerbuizen, Nou, dat stop je niet even in een achternamiddag in een paar dozen en, en, en in een vliegtuig om het naar Syrië te sturen. Dus het is heel erg snel. Uh, nou kan het een aantal beteken dingen betekenen. Het, het kan betekenen dat die systemen al klaar stonden. Dat ze misschien zelfs al in Syrië waren. Uh, maar het kan natuurlijk ook gewoon betekenen dat Assad de waarheid niet spreekt. Dat kan ook natuurlijk. Um, als we het hypothetisch houden, mag het wel gewoon uh, dat Rusland dit levert aan Syrië? Ja, er staat uh, formeel niks uh, wapenleveranties door Rusland aan, aan Syrië in de weg. Er zijn geen VN-sancties uh, die, uh, die het verbieden. Um, en de Russen zeggen: wij doen niet anders dan het nakomen van een contract. De, die contracten zouden al voor het conflict in Syrië zijn ondertekend. En zeggen de Russen, die komen we nu na. We zijn, tot nu toe hebben we ons fatsoenlijk gedragen... zoals ze dat noemen, door uh, ja, ons on te onderwerpen... aan de wil van de rest van de wereld... om die systemen niet te leveren. Maar nu Europa dus kennelijk wapens kan gaan leveren... aan de oppositie, zeggen de Russen... is het voor ons tijd om de balans te herstellen. Want voor onderstel, er komen heethoofden, uh, werden ze letterlijk genoemd uit het buitenland. En dan doelen ze natuurlijk op, op Israël... Bollen. Hezbollah, Libanon, die, ja. uh, die, die in ieder geval vliegend materieel hebben... want het zijn luchtafweergeschutten. Uh, het is luchtafweergeschutten of uh, kruisraketten. Um, ja, en, en daar kan Assad dus mee, mee terugschieten. Dus zeggen ze, we, we herstellen alleen het, de balans. Goed, en daarom eh, zouden ze die wapens hebben geleverd aan eh, Syrië. Dat zegt in ieder geval president Assad. En in Rusland wordt daar wijselijk niks over gezegd. David-Jan Godfra, dank eh, voor jouw verslag vanuit Moskou. Rusland blijft trouwens ook diplomatiek in gesprek over Syrië. Want vanmiddag werd bekend dat Rusland, Amerika en de Verenigde Naties... volgende week bijeenkomen in Geneve... om daar een internationale conferentie over Syrië voor te bereiden. Dus eerst voorbereiden, dan een conferentie. En daar zullen ze ongetwijfeld ook over wapenleveranties spreken. We gaan richting het nieuws van vijf uur. Vanavond, PNN Today. Dat was Marco Verhoeven, hè, was dat? Die gaan we eens even bellen. Die hebben we ook een tijdje niet gezien hier. Nee, die nee. niet meer. Vanavond om half negen op Radio 1. Ik kom hier al maandenlang, kom ik hier en iedere keer zeg ik... wat ben je toch een fantastische acteur in Impinoza? Wat, wat speel je goed? Luister en kijk mee op radio1.nl. Nee, en dan wil je heren. mij gewoon helemaal tot aan de groep hey, afbranden. Ik zit je meen het serieus. Okay. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Kijk op spierkramp.nl